7 uur. De Radio 1 SportsZone. Luciana Carrasso en Tom van Hek. In het komende uur praten we over de kwaliteit van het Maaswater... van de rivier De Maas, waar nog steeds restanten van medicijnen... en gewasbestrijdingsmiddelen in zitten. En we praten erover hoe kun je het weer krijgen? En de politiek in Utrecht onderbreekt de zomervakantie... voor het asbestprobleem op Kanaleiland. Nu eerst het NOS nieuws van 7 uur met Raymond Serré.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 Nederlandse banken hebben de afgelopen jaren massaal hun bezittingen in de Verenigde Staten teruggeschroefd. In de afgelopen vijf jaar namen de bezittingen van Nederlandse banken in de VS met ruim twee derde af. Van ruim 250 miljard euro in 2007 naar 83 miljard euro nu, schrijft de Financial Times. Ook andere banken in de eurozone trekken zich terug uit de VS. De totale bezittingen van Europese banken... daalden van 1,25 biljoen euro in 2007 naar 810 miljard euro nu. En dat is het laagste niveau sinds 2005. De aanslagen in Irak hebben al meer dan 100 mensen het leven gekost. In een Soenitisch stadje ten noorden van Baghdad vielen 28 doden. Eerst ontplofte er bommen bij een aantal huizen. Toen reddingswerkers arriveerden, liet een man een bomgordel afgaan. In Bagdad ging een autobom af bij een kantoor van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En daar vielen tientallen doden. En ook in de Koerdische stad Kirkuk vielen slachtoffers toen bommen ontploften. Of de verschillende aanslagen met elkaar te maken hebben is onduidelijk. De Antwerpse raadkamer heeft het voorarrest van Fouad Belkassem... de woordvoerder van extremistische moslimorganisatie Sharia for Belgium... voorwaardelijk opgeheven. Hij blijft wel in de cel omdat hij nog een andere straf moet uitzitten. Belkassem zat sinds begin juni in voorarrest... op verdenking van het aanzetten tot haat en geweld... en discriminatie van niet-moslims. Aanleiding voor zijn vastzetting waren de rellen van 31 mei... in de Brusselse gemeente Molenbeek. En dan het weer. Vanavond helder, weinig wind. Vannacht kan het wat fris worden. Morgen blijft het zonnig en stijgt de temperatuur naar 24 graden op de Wadden. Tot 27 graden in het zuidoosten van het land. Ook de dagen erna nog warm, maar vanaf vrijdag toenemen de kans op bui. ANWB Verkeersinformatie, geen files, wel vertraging bij het spoor. Van en naar Eindhoven ligt de treinverkeer stil vanwege een stroomstoring. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Activeer nu Saldo Sparen en maak kans op 500 euro spaargeld. Kijk op Rabobank.nl slash Saldo Sparen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Vijf minuten over zeven, de Sportzomer in het komende uur. Natuurlijk weer een Sportzomer documentaire. Gaat over Londen, de Olympische Spelen. En straks ook na half acht, het omroepvenster. We beginnen in Utrecht. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Want de gemeenteraad in Utrecht onderbreekt het zomerreces... om te vergaderen over het vrijkomen van asbest in de wijk Kanale eiland De commissie Stad en Ruimte komt woensdag bij elkaar op het stadhuis. Een meerderheid van de raad wil door de wethouder worden bijgepraat over de situatie in de wijk... waar in totaal 180 huishoudens nu hun woning hebben verlaten. Verslaggever Trudy van Rijswijk was vanmiddag op Kanaleiland en zij trof daar buurtbewoners aan die vooral veel vragen hebben. Wij zijn buiten de bestralingsgevaren. Maakt u zich zorgen, hè?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 Uh, we kwamen hier elke dag. Dus we zouden zeker ingeademd hebben ook. Ja, dat maar komen dan. ze nu pas door mij. Hoe hoort nu dat u uw huis Nou, uh, In één keer, uh, ja, je moet weg. Hadden ze tenminste gisteren kunnen zeggen om uh, tenminste je spullen rustig uh, je spullen te pakken en weg te gaan. Dat hebben ze niet gedaan. Uh, net pas kwamen ze van uh, jullie moeten weg. We gaan meten. Dat uh, uh, uh, is niet goed gedaan. Oops. Tenminste hadden ze met een... Uh,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 En dit soort dingen zullen dus woensdagavond in de gemeenteraad worden besproken. We gaan het hebben over de kwaliteit van het Maaswater. Want de kwaliteit van het Maaswater verbetert niet verder. Zitten er nog steeds resten van medicijnen en gewasbeschermingsmiddelen in. Dat blijkt uit het jaarrapport van de vereniging van Maasdrinkwaterbedrijven. Met de directeur van die vereniging, Harry Rumgens, gaan wij daarover in gesprek. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, het, ja, het Maaswater, uh, moet ik nou zeggen, het is viezer of, of het wordt niet meer schoner? Wat, wat moet ik eigenlijk zeggen? Nou, het laatste, hè. het wordt, uh, wordt niet schoner. En uh, wij hebben, uh, als we het over gewasbeschermingsmiddelen hebben, hebben we de laatste tien jaar een uh, behoorlijke verbetering gezien in, in, in de gehalte van gewasbeschermingsmiddelen in de Maas. En we zien dat uh, die verbetering zich niet doorzet. We zien nog steeds een aantal normoverschrijdingen per jaar. Dat zijn er beduidend minder dan tien jaar geleden. Maar het stagneert nou. Het zou eigenlijk door moeten gaan naar nul. En um, als ik nou mijn drinkwater uit de Maas haal, ook al doen we dat in deze buurt dan niet, maar uh, als ik dit hoor op de radio en ik drink uit de Maas, moet ik mij dan zorgen maken? Nee, het uh, uiteindelijk gedistribueerde drinkwater, dat wordt uitstekend gezuiverd door de waterleidingbedrijven en dat is op dit moment uh, van een uh, goede kwaliteit, betrouwbaar. En als u het heeft over uh, de resten van medicijnen, hè, de gewasbeschermingsmiddelen kan je wel voorstellen hoe dat in de Maas komt, maar die medicijnen, is dat dan afval van fabrieken die daar, daar vlakbij staan? Nee hoor. Dat is de, de, de, de medicijnen die, die u en ik van de dokter voorgeschreven krijgen, die wij in, innemen en die vervolgens via de urine de riolering in gaan en in de afvalwaterzuiveringsinstallatie komen. Daar worden ze maar ten dele eruit gehaald en het restant wordt dan met het schone afvalwater toch in de rivier geloosd. Nou, is er een groot aantal jaren dus een forse verbetering opgetreden. U zegt dat het stagneert nu. Ja. Wat is de volgende stap om dat proces dan weer op gang te krijgen? Zegt nou, kijk, als het om gewasbeschermingsmiddelen gaat, dan uh, moeten we voortgaan met de. de, de... De goede samenwerking die we hebben met bedrijfsleven en, en overheid om het gebruik van die bestrijdingsmiddelen verder te optimaliseren... zodat men minder gebruikt, preciezere landbouw toepast. Nou, daar zijn een aantal projecten voor die daar goed uh, in, in kunnen werken. Het, het signaal is eigenlijk, we zijn er nog niet. Kijk je naar die bestrijdingsmiddelen, ja, dat zijn of die, be, de, die, die medicijnresten. Dat zijn stoffen, daar zijn geen normen voor. En ja, het, het, het eerste appel dat wij uh, als vereniging afgeven is, overheid, ga daar, ga daar mee aan de slag. Ja, en, en, bij, en bij wie ligt dat dan? Hè? Want dan is er zo'n norm. Is dat dan een, het rioleringsbedrijf dat ervoor moet zorgen dat dat uiteindelijk niet in de maas komt? Of hoe... Nou, op het moment dat je een, een, tot een normstelling zou komen in de rivieren, in het oppervlaktewater, dan is het... Onder andere het, het, het, het uh, waterschap dat de afvalwaterzuinstallaties beheert, die daar in de toekomst dan over maatregelen moet gaan uh, beslissen. Ja. Nou, laten rivieren zich niet door landsgrenzen het tegenhouden. Ja. Moet, moet dit ook in internationaal verband uh, ja. verder voortgang krijgen? Ja, ja absoluut. Dit absoluut. Uh, het, het, het, het speelt zowel in uh, de bovenstroomgelegen landen uh, uh, België, Frankrijk. En uh, Duitsland, als in, uh, in ons eigen Nederland. Ja. ja, en als u zegt het is verder niet van belang voor drinkwater, want dat wordt goed uh, gezuiverd, dan is het, neem ik aan, vooral een probleem voor het leven onder water. Nou, it, it, it, uh, toch doen wij dit vanuit het belang van drinkwater, omdat wij zien dat de afvoeren van de maas in de toekomst door klimaatverandering steeds lager zullen worden, waardoor er veel minder verdunning met regenwater in drogere periodes optreedt, waardoor de gehalte's aan die medicijnresten kunnen toenemen. En dat zou wel eens kunnen betekenen... dat je dan toch over uitbreiding van drinkwaterzuiveringen moet gaan praten. En dat nee, nee, er en kost weer geld. Niet, en dat kost geld en dat past niet in Europese doelstellingen. Ja. Als wij nu kijken, dit is nu bekend, dit is het gegeven. Wie verwacht u of wie hoopt u dat welke eerste stap gaat nemen? Nou, de overheid, eh, waterschappen, eh, misschien ook eh, de medische wereld... in voorschrijfgedrag, misschien ook de fabrikanten van, van, van, van, van, van middelen die tot biologische... Maar, maar tot toch createn. even, want, want het is algemeen bekend... als je het aan iedereen vraagt, doet niemand het. Om het maar even overdreven te zeggen. Wie, wie, wie, wie zegt u concreet, die, die moet actie ondernemen op dit gebied? Nou, als het om medicijnen en, en, en, en, en dat soort nieuwere stoffen gaat, de overheid. Ja. Oké, okay. helder. Ik uh, ga u zeer danken voor uw toelichting. Harry Rumkens, directeur ja, van de Maastrinkwaterpreis. Dan. Dank u wel.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 Voor jou, Bos Keks. Ja, dat is een filmpje te zien, zeker uit mijn tijd. What can I say? Radio 1 Docs. Verhalen vanaf de zeilijn. De spelen komen eraan, vrijdag begint het. En de meeste mensen zullen zich dan met de metro verplaatsen door Londen. En de Londenaren houden hun hart vast. Want bij de Spelen moet de Tube niet duizenden, maar 1 miljoen extra bezoekers per dag verwerken. Anton Valk is voormalig directeur van Abellio, Dat is een dochteronderneming van de Nederlandse spoorwegen in Londen. Hij is commissaris bij de Londense transportpolitie. Volgens hem heeft de stad er alles aan gedaan om problemen met het vervoer tijdens de Spelen te voorkomen. Waar gaan we nou heen? We gaan nu naar Stratford toe, waar het centrum van het openbaar vervoer naar de Olympische Spelen is. Naar, naar Londen komen eigenlijk 1 miljoen extra mensen. Maar hoe krijg je al die mensen vervoerd? Hoe krijg je die 1 miljoen extra mensen vervoerd? Het, het Olympisch Stadion heeft geen parkeerplaatsen. Echt niet? Nee, heel weinig. Nee. Dus het is voornamelijk eigenlijk alleen maar openbaar vervoer. Daar zijn de Spelen ook op ingericht. The next station is Garden. Londen is natuurlijk al een heel uitgebreid openbaar vervoer. En is de stad ook gewend om nieuwe wijken te ontwikkelen rondom openbaar vervoer. Dat is echt helemaal afhankelijk van openbaar vervoer. Volgens mij zijn we de verkeerde kant uit. Zijn we de verkeerde kant uit gegaan? Dat is een goede grap. Ja. <laughs> dus openbaar vervoer. Met de metro, maar ook met treinen, het aantal stations die er zijn in Londen, een groot aantal stations, is gewoon heel erg belangrijk. Ik geloof dat wel 80% van de mensen die Centraal Londen inkomen dat met openbaar voer doen. Ja. ja, dat is heel erg hoog. Als je in de stad bent, dan zie je relatief weinig auto's die echt van buiten komen. Er zijn ook geen grote wegen in Londen. En de, de, als je Londen inkomt, dan kom je heel snel kom je op een gewone. gewone ja, uh, de laan kom je uit, een weg kom je uit. Je bent niet meer echt op een rand weg met een auto. Het is een heel oud systeem, hè? Want ik, ik, ik, ik begreep dat het al 150 of zo oud is. Ja, het is het oudste systeem in de wereld. Het eerste metro-systeem wat er is, de metro in Londen. En uh, ja, nog met stoomtreinen. Stoom, uh, ook Die gangen. Ja, ook weer gangen. Dat hebben ze proberen op te lossen. een geweldig probleem met, uh, met de afvoer van, van, van uh, gassen natuurlijk... Van de, van de treinen, van de metrotreinen. Dus ja, dat is een heel oud systeem. En dat systeem is ook is jarenlang is het, uh, verwaarloosd geweest. En was het, uh, was het ook slechter. Maar nu is het, het is een goed systeem, een goed functionerend systeem. Ja. We zijn weer terug bij Pank. Yes. yes. Hoe hard gaan we nu? Het is moeilijk te zien in een tunnel. Je kan het ook niet horen. Je weet niks. Nee. Maar Het meeste zal dus via de tube, via de metro gaan. Wat heeft de metro onderneming gedaan om die capaciteit uit te breiden? Er is, uh, eigenlijk, uh, uh, is er de, de belangrijke toevoerlijnen van de metro is de Jubilee Line. Dat is de nieuwste metrolijn die uh, uh, gemaakt is om het oosten van Londen te ontsluiten. Oost naar west? Die loopt van west naar oosten, van oost naar west. De capaciteit van Jubilee Line is de afgelopen jaren vergroot door een heel nieuw technisch systeem aan te leggen, waardoor de capaciteit met een derde vergroot is. Dat is heel, heel, heel, heel veel. U zegt een nieuw technisch systeem, maar hoe doe je dat dan? Hoe gaat het dan precies? Nou, dat doe je door, door nieuwe signalering aan te voeren. Dus nu in principe rijden ze nu automatisch via een signaleringssysteem. En daardoor kunnen er meer treinen dichter achter elkaar rijden. En deze trein, we zitten nu in de, in de Central Line. Zie je al dat elke minuut de volgende trein komt. Hè? Hoeveel kilometer overbruggen we nu eigenlijk? Want dat gevoel is. ben ik ook helemaal kwijt. Dat weet ik ook niet je precies. Ik ook, ook kwijt. Ik weet niet wat de afstand is. Er is natuurlijk heel veel technologieontwikkeling. En dus de metro en ook de spoorwegen zijn natuurlijk relatief oude systemen. Dus daar is best al veel in, veel in te verbeteren. En, die, en, en uh, daar kan je ook met nieuwe technieken, met nieuwe software, kan je ook zorgen, ervoor zorgen dat die treinen dichter op elkaar rijden, capaciteit vergroot wordt en de veiligheid ook vergroot wordt. Moeten we daarin? Uh, ja, misschien kun je beter op het even doen. Het is erg vol hier. Ja. Oh, die kunnen we niet bij. Oh, sorry. Er wordt echt eh, mensen Spitsuur. Het voordeel van, eh, van Augustus is dat een aantal mensen op vakantie zijn. En er is ook een verzoek gedaan aan de bedrijven om eh, mensen veel mogelijk thuis te laten werken. Zodat het normale vervoer eh, minder wordt. En dat, daar hebben bedrijven ook gehoord? Er wordt positief gereageerd. Ja. Er, wordt wel, er wordt wel business gedaan. Maar er wordt nog veel, eh, veel buiten Londen. Er wordt niet veel in en uit naar Londen gereisd. Het is heel Ja, uh, ja kan Londen dat wel aan? Uh, nou, het zal heel erg druk zijn. Oh, het derde wat erg uh, wat natuurlijk is, is dat, uh, dat er in stations geïnvesteerd is. Uh, bijvoorbeeld in Stratford, maar ook in St. Pancras en in Kings Cross. Hele drukke stations. Hè? Uh, King's Cross zelfs 100.000 mensen per dag, uh, per, per piek ontvangen zelfs. Dus uh, heel, veel, heel veel reizigers. Het Olympisch terrein hier, wat, wat gebouwd is, was een heel oud gebied. En uh, daar was, uh, ja, was een oude industrie. Dat is helemaal schoongemaakt, opgeknapt. Uh, en na de Spelen zal juist, doordat hier zo'n transportknooppunt is... Er de ontwikkeling van dat gebied heel erg goed kunnen plaatsvinden. En is dus de verwachting ook dat de ontwikkeling plaats zal vinden... Dus, een station is eigenlijk de first stepping stone voor uh, verdere ontwikkeling. Het is inderdaad zo dat in de Londense filosofie er eerst transport wordt georganiseerd, openbaar vervoer en daarna regeneratie plaatsvindt. Dus er wordt erg op de, erg op de, uh, op de toekomst en op de groei in de toekomst ingezet. We nemen over, oh, we gaan even we gaan door. We gingen even door. Door. door een trein heen van het piepen. Ah, nee. Nu zijn we er opeens. Gaan we gaan nu naar Stratford International. Dat is het andere station hier. We zijn net in Stratford geweest. Dat is het lokale Londense station. Dan zie je in de verte zie je de Shard. Dat is het hoogste gebouw van Europa. Gebouw, ja. Die ja. met zijn puntje trouwens in de, in de wolken zit. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat goed, ja, dat is een mooie, mooi gebouw. Ja. Maar dat ligt aan dus de zuidkant van de rivier. En dan meer aan die kant ligt, uh, ligt het centrum van Londen. Dus dit is de hele, ja, dus de hele, het, is de, het, is de, het is eigenlijk de noordzijde van de Docklands. Maar dit, dit wordt dus het derde centrum van Londen ongeveer, heb ik begrepen. Het derde openbaar vervoercentrum. Maar ja, de, de, als dit mislukt, dan zijn de rapen gaar. Ja, maar dus waarom zou het mislukken? Nou, als de Olympische Spelen weg zijn, dan zijn er misschien geen bezoekers meer. Jawel, want dat is dus de, dat is wat er nu gebeurt. is doordat je nu die openbaar vervoer infrastructuur hebt... gaat na de Olympische Spelen, gaat hier ook heel veel gebeuren... En daardoor gaan Nadelum spelen, gaan hier ook nieuwe bedrijven komen. En komt die nieuwe bedrijvigheid, gaan hier mensen wonen. Het Olympisch dorp worden flats en eh, appartementen. Dus het is een mogelijkheid om veel te investeren op een hele goede plek. Ja. En daar is geen enkele reden waarom dat niet zou werken. Dat heeft in het verleden ook gewerkt in de Docklands. Ja. Op dezelfde manier. Dus de economische dan... crisis. Ja, maar de economische crisis die komt Londen als stad. Engeland in zijn geheel heeft daar wel problemen mee. En daar in zijn geheel krimpt Engeland ook. Maar Londen als stad is blijven groeien. Maar wat zie daar trouwens een Zeppelin. Ja. Of nee, Is dat een Zeppelin? Ik ja, denk het wel. Dank je. Yes, thank you. En dan heb je hier DLR, Docnet Light Oké. Okay. En Docnet Light Rail gaat door. Je mag hier niet schieten. Iets... Oh. Hi. Is there a problem? Have you got permission from the press office? No, no, no. Oh you can't record then I'm afraid. Okay. You have to get permission from the press office okay. before you start coming into the station and recording. I'm sorry. Okay, first of all, Linda. Wat het, wat het bijzondere is van, van Stratford en de Olympische Spelen... en dat heb, heb je net gezien, is dat het niet één lijn is die daarheen gaat... maar het zijn zoveel verschillende lijnen. Zoveel als verbindingen van, van raillijnen, Greater Anglia, tot, eh, tot metro, tot snelheidslijnen. Het is natuurlijk ook van belang als er ergens één lijn een probleem heeft... of als er iets misgaat. Dat kan natuurlijk altijd, hè? Dat er een storing is. Dan heeft het altijd het voordeel dat andere lijnen dingen kunnen overnemen. Dat is dus ook bij de Olympische Spelen een centraal punt, een eh, centraal coördinatiepunt waar ze dat allemaal kunnen, kunnen sturen. Zodat mensen ook van de ene naar het andere eh, plaats kunnen worden, andere verbinding kunnen worden overgebracht. Het bijna niet denkbaar dat voor de hele periode van, van toch meer dan een maand, dat er nergens, want je hebt natuurlijk ook de Paralympics nog, dat er dan niks misgaat. Er gaan natuurlijk allerlei dingen overal, gaan toch mis. En dan moet je dat kunnen, snel kunnen opvangen. Dat is heel erg belangrijk. Londense metro. Vanaf aanstaande vrijdag gaan we het allemaal merken of het goed gaat of niet. zijn twee dames. Ze heet de boy. Dat heel hoog. Zij komen uit Duitsland. En, uh, en noemen het nummer wat ze zongen heet Little Numbers. Tom en ik wensen u nog een goedenavond. Een mooie sportzomeravond. Want uh, wij gaan naar de zomerse ontmoeting. Margreet Rijntjes, goedenavond. Oh, ja, hi uh, Lucella. Wie zit er zo bij jou? Ja, iemand die jij wel kent. Hero Brinkman. Ja, ja, zeker. En weet je, heb je ook meteen paraat hoe zijn nieuwe partij eigenlijk heet? Oh, wacht even. Dat was een <laughs> uh, NDKLP... Ja. Ik ben de politiek politiek hier, hè? dus ik uh, <laughs> laat deze vraag even lopen. Het, komt beetje hè? DPK. een ah. Democratisch politiek keerpunt. Ja, ik okay, moest er ook ik ga er oefenen. nog even op op. inderdaad, ja. na de Spelen. Maar goed, we kennen hem natuurlijk hè, als uh, rebelse beetje politicus die dus nu zijn eigen partij beetje um, Iemand met een grote mond, en ik ben eigenlijk wel heel erg een of hij dat altijd al had, ook toen hij een klein manneke was. In, uh, in Almelo is hij opgegroeid. Um, en heeft hij dat misschien wel geleerd van zijn vader, van zijn moeder? We willen het allemaal weten. En uh, we horen het straks tussen half acht en acht. Maar we gaan nu eerst luisteren naar het nieuws met Raymond Serré. Het Internationaal Monetair Fonds spreekt tegen dat het geen hulp meer aan Griekenland wil geven. Gisteren meldde de Duitse weekblad deer Spiegel dat het geduld van het IMF met de Grieken op is, maar het IMF heeft laten weten de Grieken te blijven steunen. Deze week praten het IMF, de Europese Unie en de Europese Centrale Bank over een volgende kapitaalinjectie. Zonder nieuwe lening kan Griekenland in augustus op september niet meer voldoen aan zijn financiële verplichtingen.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 Nederlandse banken hebben de afgelopen jaren massaal hun bezittingen in de VS teruggeschroefd. In de afgelopen vijf jaar namen de bezittingen van Nederlandse banken in de VS met ruim twee derde af. Van 250 miljard euro in 2007 naar 83 miljard euro nu, schrijft de Financial Times. En de man die een bloedbad aanricht in een bioscoop... bij de Amerikaanse stad Denver is voorgeleid. Hij kreeg te horen dat hij wordt verdacht van meervoudige moord. De 24-jarige James Holmes maakte een verwarde en slaperige indruk. Hij heeft zelf niets gezegd. Twaalf mensen kwamen bij het bloedbad om het leven. 58 bezoekers raakten gewond. Holmes kan de doodstraf krijgen. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Van en naar Eindhoven ligt het treinverkeer momenteel stil. Dat heeft te maken met een stroomstoring... en de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Zomerse ontmoetingen. Hier is maar geen treintjes. Een heel goede avond. Mijn laatste zomerse ontmoeting heb ik met Hero Brinkman oud-PVV-politicus en tegenwoordig leider van het DPK... het Democratisch Politiek Keerpunt. Maar hij is ook vader van de bijna vijfjarige Matthijs. Hij zit hier tegenover mij. Goedenavond. Goedenavond. Zit u samen wel eens met Matthijs Sport te kijken? Ja, dat kijk ik ook wel eens, ja. Wat ja. dan? Uh, ja, ik ben gek op uh, Olympi Olympisch Spelen, voetbal. Uh, ik heb helaas heel veel uh, etappes van de Tour gemist. Dat vind ik wel jammer, want daar kijk ik graag naar. Normaal gesproken is dat vast onderdeel... Van het leven. Oh, nee, het is niet echt een vast onderdeel, maar de tour-etappes, de, de, tour de berg die vind ik altijd buitengewoon spannend. En wat we ook altijd uh, graag kijken, dat is uh, op uh, Discovery Channel en op Eurosport, hebben ze vaak uh, afleveringen met, uh, met uh, paardrijden, het springen. En dan specifiek met Matthijs? Dat kijken we graag, hoor ik. Nou ja, Matthijs vindt het inderdaad leuk, zeker de paarden. En ik probeer hem een beetje het virus over te geven natuurlijk. En de hoop dat hij later ooit uh, ook een paard wil. Ja, want, want u bent enorm van de paarden, hè? Ja, ja, ik ben gek op paarden. Waarom? Ja. Wat is dat? <laughs> nou ja, ik ben altijd al gek op beesten geweest. En, uh, en met een paard ja, moet je een band hebben natuurlijk. Je moet een band opbouwen met zo'n uh, zo paard. Uh, om uiteindelijk datgene te gedaan te krijgen wat, hij, uh, wat jij van hem verlangt. En wat je graag van hem zou willen. Uh, en dat is heel bijzonder. Uh, dat heb ik altijd gehad met honden. Uh, ik heb mijn hele leven eigenlijk honden gehad. En dat heb je met paarden al veel meer. Omdat ja, dat grote krachtige beest van 600 kilo, dat heeft jou op je rug. En jij bent eigenlijk geheel overgeleverd aan hem en hij ook een beetje aan jou. En dat is een leuk gevoel. Ja, dat is, dat is een mooie combinatie. Dat, uh, ja, dat, dat geeft je, dat geef, dat geef je een vorm van vrijheid. Dat geeft je een vorm van verbondenheid uh, met zo'n uh, zo paard, met zo'n beest. Uh, dus ja, dat vind ik heel mooi. Het is bij, nou, nog een paar maanden en dan is het 12 september. Ja. Belangrijke tijd. U bent natuurlijk volop in verkiezingstijd. Tenminste, in campagnetijd moet ik eigenlijk ja. zeggen. Vandaag ja. in Tilburg was het? Ja, we zijn naar Roze Maandag in Tilburg geweest. Ach, ja. Ja. En, uh, heeft u een gesprek gevoerd vandaag? Ja, leuk was leuk. was een leuk moment. Ja, ik heb uh, de organisator daar te plekken... dat was iemand van de uh, trotsafdeling. Dat was uh, Job van Puinbroek. En de, die heb ik gezegd, uh, uh, goed gedaan. Ik ben ja. echt uh, heel erg tevreden. Trots goed op, op Nederland waarmee jullie samen zijn gegaan, Ja, ja, ja, klopt. Um, uh, en uh, ja, het was gewoon een heel leuke dag. Iedereen was natuurlijk uh, vrolijk en blij vanwege... Uh, niet alleen het mooie weer... maar ook uh, de roze maandag... met de, de, toch wel de aparte types die daar rondlopen. Maar ja... Uh, en nou, nou, toch ook wel weer een hele vrije uh, uh, saamhorigheid die er, uh, die er rondwaalde. Uh, v, gevoel van vrijheid bij heel veel mensen. En ja, de houdt um van te vrijheid. komt hij alweer. Ja? Ja, ja, is dat zo? Ja, ik ben, uh, ja, ik ben de, uh, absoluut uh, uh, heel erg op vrijheid ingesteld. Dat ja. vind ik heel belangrijk. En um, zo'n dag als vandaag, hè? u bent nu... Uw eigen partij, tenminste, u bent de voorman van die nieuwe partij. Ja. Voelt dat heel anders om op die manier campagne te voeren... dan in de tijd bij de PVV? Ja, tuurlijk, dat is een wereld van verschil. Kijk, uh bij de PVV, uh, daar kreeg je gewoon een, uh, een mail met, uh, met de vermelding van wanneer uh, campagne ge gevoerd ging worden en wat er uh, van je verwacht werd. En dat deed je natuurlijk ook netjes. En, uh, en hier moet je, ja, ben je een, een van de grote raakhaars die alles in beweging moet zetten, uh, die ook her het overview moet houden. Ja. Die daarnaast ook nog eens in, niet alleen de campagne uh, te bewerkstelligen geeft, maar ook de formaliteiten met de kieswet. En daarnaast ook nog uh, alle zaken die uh, gaande zijn voor de fusie van de twee partijen. Ja. Maar is het zo dat bijvoorbeeld zo'n dag Vandaag ja. volgens maandag dan dat u besluit ja, want wij hebben daar iets te doen. Want wat heeft u daar verder mee? Uiteindelijk bepaal ik wel zelf of we dit inderdaad gaan doen uh, of niet. Ja. En, uh, en ik kan ook wel uh, her en der wat, wat bijschaven uh, aan het programma. Nee, maar ik bedoel, waar, waarom gaat u dan specifiek? Waar, Want u waarom kunt het even... overal naartoe. Ja, neemt, ja. Ik, vind, ik vind het uh, ontzettend belangrijk dat, uh, dat wij uh, ten eerste ons laten zien in het land. Om, omdat mensen ons niet kennen. Hè? DPK, uh, je, je hebt, je, ja, je, het zei, DPK. Ja, het DPK. Het DPK. U zei net zelf al van ja, ik, ik moest er ook even aan wennen. Zeker. En, en uw collega had er volgens mij nog nooit van gehoord. Nou, dat is natuurlijk heel slecht. Dus nou ja, daar en zij doet we... de... de, de de, de politiek, hè? Dus ik ja, bedoel, ja. daar moeten jullie nog een beetje ja. aan werken. Nee, dat, maar dat is ook de reden dat we dit doen. Dat, ja. we, dat, we, na dat u als hier een ziet maandag... eigenlijk ook al roze maandag heen gaan. Maar <laughs> daarnaast... Uh, kijk, de homorechten zijn natuurlijk buitengewoon belangrijk... Uh, in de Dand. Tenminste, dat vinden wij belangrijk. Er zijn andere partijen die er anders over denken. En het is ook van belang uh, als nieuwe partij... om uh, de burger te laten zien waar het DPK nu voor staat. En dat en, is dat voor homo-emancipatie. Homo-emancipatie. Homo uh, uh, het feit dat uh, homo's ook gewoon kunnen huwen. Ja. Dat ze een kind kunnen adopteren. Ja, en daarom bent u daar om u te laten zien. Precies. Um, u heeft ook uh, het oudere beleid als een van de speerpunten, hè? Ja. Kunt u even één tipje van de sluier oplichten? Nou, wat wij bijvoorbeeld heel erg belangrijk vinden in het ouderbeleid... dat zijn de combinaties die we moeten maken in de maatschappij. De zogenaamde civil society, daar is veel over geschreven, het is een moeilijk woord... Maar dat komt er eigenlijk op neer dat we in een buurt... elkaar eigenlijk niet meer zo goed kennen. En, en dat, het, dat we allemaal eindselkengers aan het worden zijn. En dat, dat moeten we vermijden. We moeten weer een, een, een saamhorig land worden. En ik wil dat graag bewerkstelligen door, uh, door te gaan... voor de jeugd die klaar is met de opleiding... Uh, een, een, een verplichte maatschappelijke stage uh, te geven. En daarbij hoop ik dat die uh, mensen dan vervolgens kunnen kiezen... uit diverse uh, sectoren waarin ze die maatschappelijke stage kunnen uitoefenen. En in een van die sectoren, dat is bijvoorbeeld uh, de, de verzorgingstehuizen... en de tehuizen. Ik vind het heel erg belangrijk om uh, ook de jongeren te kunnen laten zien... en te kunnen voelen wat het nu eigenlijk is om in dit land oud te worden... En uh, uh, heel veel verzorgingstehuizen, daar is het hartstikke goed geregeld. Uh, een aantal anderen die zijn zwaar onderbezet, die hebben het ontzettend moeilijk. Mm. Uh, en ik denk dat het heel goed zou zijn om ook jongeren uh, uh, die zelfkant van de maatschappij te laten zien. En heeft u het gevoel dat u goed weet hoe het is om ouderen te zijn? Heeft u bijvoorbeeld veel te maken gehad met de ouderen? Nou ja, ik, ben, uh, ik, ik zal heel eerlijk bekennen, ik ben op jonge leeftijd, uh, had ik één uh, grote vriend en dat was mijn oude, oude opa van, van mijn moeders kant. Uh, daar ben ik zelfs op mijn uh, uh, 16-jarige leeftijd... en toen was hij 74, uh, zijn we samen op vakantie geweest... naar mijn tante, zijn dochter in de Verenigde Staten. En dat was mijn mooiste vakantie die ik ooit gehad heb. Um, uh, uh, dus ik, ik, ik heb wel wat met oudere mensen al, van, van, van jongs af aan. En, um, en ik, ik, vind dat, ik mis dat ook een beetje in de huidige maatschappij, uh, wat dat betreft. Ik heb een aantal opa's uh, verloren de afgelopen periode. Ook een, uh, ook, een paar, ook een oma, nog niet zo lang geleden verloren. En die zijn uiteindelijk allemaal beland in, dat, in een verzorgingsthuis. Ja, dus u... En ik zal u eerlijk, heel eerlijk vertellen, dat waren thuisen waarvan ik het eigenlijk op laatst niet zo prettig vond om daar naartoe te gaan. Omdat het er niet gezellig en leuk uitzag. Het was het doods. <lacht> Sorry voor het woordgebruik, maar het, het was er gewoon saai. Ja. Uh, uh, uh, ik ben een paar weken geleden, in, ook toevallig in Tilburg... Uh, in een verzorgingsthuis geheten Padua geweest. En die belichamen eigenlijk precies het idee wat ik heb... voor uh, mensen op, met de oude dag, uh, voor het verzorgingsthuis. Die zeggen namelijk, die hebben één stelregel uh, uh, in de wijk... en de wijk erin. Met andere woorden, ze willen aanleunwoningen, verzorgingstehuizen, uh, uh, biljardentehuizen... die willen ze in de wijk positioneren. En daarnaast willen ze ook zorgen dat de wijk zelf... middels uh, wijkcentra, uh, biljartverenigingen... Ja. een kroeg met een, uh, een, echt een, een, een tapvergunning... Uh, in een dolle boel die... wordt ja, het ja, als ja, het aan het DPK maar de me, ligt. de mensen die, die, stralen, die ja. stralen in het verzorgingstehuis. Maar goed, daar gaat u zich voor inzetten. Ja. Maar wat u gedaan heeft, wat wij tot nu toe kennen... komt natuurlijk van de PVV. Want daar kennen we u van. Um, ja, u zorgde eigenlijk ook in die rol behoorlijk voor beroering. Roering, absoluut. Roering, hoe je het ook noemen wil. Absolut. En we hebben er een paar dingetjes uh, uitgehaald. En Uit de oude, doos. Hij is de oude doos. Dat is dan wel jammer. <laughs> Hero Brinkman mag het parlement van de Nederlandse Antillen niet binnen. Kamerlid Brinkman noemde de Antillen eerder een corrupt boevennest. Ik heb hen niet alleen een corrupt boevennest genoemd maar ook uh, incompetente bestuurders met lange tenen. Je hebt de mensen zo op hun ziel gestaan en dan nog in, in de zaal van het parlement. Dat uh, is, is, is absoluut niet uh, toelaatbaar. Rommel in de PVV, nu Hero Brinkman, partijleider, Geert Wilders afvalt. Hij wil dat PVV-sympathisanten lid kunnen worden en dus kunnen meebeslissen. Hero Brinkman uh, mag zeggen wat hij wil. Ik ga vandaag een verkiezingsbelofte breken. Het spijt mij vreselijk, maar ik zie geen andere mogelijkheid dan de fractie van de PVV vaarwel te zeggen en hen te verlaten. Ja, duidelijke taal was dat. Wat opvalt, als we dit allemaal horen... is dat u geen blad voor de mond neemt. Hè? Zat dat altijd al in, Hero Brinkman? Ja, dat denk ik wel. Dat is niet altijd even makkelijk natuurlijk. Daarmee maak je het jezelf ook niet altijd even makkelijk. Maar dat zat er, uh, ja, dat zat er altijd wel in. Ik moet wel zeggen, met de jaren weet je je dan nog redelijk in te houden... Want uh, ja, je stoot je misschien wel vaker dan twee keer zelfs aan dezelfde steen. Uh, maar je wordt met, met de jaren natuurlijk wel wijzer. Maar uh, ja, dat ik graag de dingen benoem zoals ze volgens mij in ieder geval zijn. En daar heldere woorden over spreken. Dat heb ik altijd wel gehad. Ook als klein kereltje in Almelo. Want daar komt u vandaan. Ja. ja? ja. Hoe was dat? Want uw, uw ouders waren tieners eigenlijk toen, ja, uh, toen u geboren werd. Een 16-jarige moeder en een 20-jarige vader. Ja, klopt. En dan zo'n kereltje als zoon. Ja, dat, is voor, dat moet voor die mensen ontzettend moeilijk zijn geweest. Ja, ik, uh, ik, ik kan me herinneren dat toen ik in de puberteit uh, belandde... mijn vader ook echt grote problemen met me had. Omdat hij, ja, hij kon me uh, verbaal niet meer aan. Uh, ik was uh, behoorlijk eigenwijs. Dat, dat, dat zat in de familie, dat zit gewoon in de Brietmans. Dat was mijn vader ook en mijn opa ook. En ik ben dat ook. Mm -hmm. Dat geef ik ook heel eerlijk toe. Uh, ja, en dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat botste natuurlijk regelmatig. En ik was enig kind, ik... Uh, ik uh, ik, ik had geen broers of zusters uh, die als voorbeeld konden dienen. Of die mij uh, misschien wel kon onder de duim konden houden. Dat heb ik allemaal niet gehad. Dus wat dat betreft, uh, ja, dat zal heel moeilijk voor ze zijn geweest. Ja, want u zegt dat moet moeilijk voor ze zijn geweest. Ja. Maar heeft u daar nog geen gesprekken over gevoerd op latere leeftijd? Jawel, natuurlijk wel. Jawel, zeker wel. En wij hebben, wij hebben ook uh, tijdens die puberteit natuurlijk wel gesprekken gevoerd. En uh, ja, mijn moeder die had altijd de rol als een uh, soort, uh, soort moderator, zeg maar. Ja, bemiddelaar. De, ja. De, de, de bemiddelaar, dus de bekende moederrol, denk ik. Uh, en mijn vader die, had, die voelde zich in zijn gezag af en toe aangetast. En die had zoiets van, ja, die, die snothaap die komt hier... en die komt hier gewoon even de baas van het, van het gezin worden. En dat kan mm -hmm. natuurlijk niet. Nee, maar is dat dan iets wat uh, kwam doordat u uh, een vader had... die u niet verbaal aankon Of was het een autonoom gevoel en u was altijd al zo gebakken? Of waren de omstandigheden nee, die denk, maakten dat u rebels werd? Nee, ik denk dat dit echt uh, een puberteitsperiode uh, uh, is geweest. Uh, daarna uh, ben ik daarin, uh, ook in de verhouding naar mijn vader... wel behoorlijk veranderd. Uh, en, en snap ik ook hoe, hoe de man in elkaar zit. En hij snapt hopelijk ook hoe ik in elkaar zit. En hebben we daar een hele goede weg in gevonden. En enig kind? Ja. Wat doet dat met een kind? Om enig kind dat te heb zijn... ik eigenlijk nooit leuk gevonden. Ik had geen broers en zusters. En uh, dat betekende dat, uh, ja, dat, dat ik natuurlijk aangewezen was op vriendjes. Uh, nou, daar kwam wel een probleempje bij. Want wij wonen, dat was, dat is voor, voor westerse begrip is dat niet zo heel erg... maar voor, voor waar ik vandaan kom uit Almelo, uh, was dat wel uh, vervelend... Uh, dat we op mijn veertiende zijn verhuisd naar Frieseveen. En dat ligt uh, fysiek gewoon 11 kilometer van Almelo af. En dus moest u nieuwe vriendjes maken? Ja, nou ja, dat ging een beetje moeilijk daar in die buurt. Uh, vrienden, hè, kinderen van mijn leeftijd die waren er bijna niet. Ik ging wel naar een sportvereniging daar in, die, uh, in, in dat dorp. Uh, dus daar had ik wel vrienden. Ik, ik heb altijd korfbal gespeeld. Uh, vond ik een leuke sport. Uh, en, uh, en daar had ik wel vrienden van. Maar uh, ja, dan krijg je dat je en schoolvrienden hebt... Ja, uh, waar nog een niet... beetje bij je oude klik ja. hoort... En, en, en ook sportvrienden, wat weer bij, bij het dorp hoort. En u had natuurlijk een moeder van 16 toen u geboren werd. Ja. Um, wat is het effect van zo'n jonge moeder voor een kind? Ja, ik heb dat. Uh, ik, ik, ik was daar eigenlijk altijd heel erg trots op. Want ik had een hele jonge moeder. Uh, en dat vond ik prachtig, dat vond ik leuk. En uh, ja. Ja? Ja, ja we, we zijn wel eens de stad in geweest. En dat, dat men dacht dat dat, dat dat mijn zus was. Mijn oudere zus. En nou ja, mijn moeder vond dat ook prachtig, natuurlijk. Ja. En was u een ongelukje eigenlijk? Ja. Ja. ja. Toen ik uh, begreep dat een zwangerschap negen maanden duurde en kon tellen. en ik wist wanneer ze getrouwd waren, begreep ik dat het een ongelukje was. Ja. ja. En is dat ooit, heeft u dat ooit iets gedaan? Vond u daar nee, iets van? Nee, ik heb daar nooit, uh, nooit een trauma aan overgehaald of wat dan ook. Nee, ik, nee, ik, ik vond het wel, uh, dat vond ik op zich nog wel, wel grappig ook. Uh, ik was er altijd wel trots op, ik ben er nog steeds uh, trots op. Het feit dat, dat ik een, een ongelukje ben, maar dat uh, mijn ouders uh, toch altijd bij elkaar zijn gebleven. Uh, uh, en uh, mijn vader, uh, mijn moeder, uh, ja, een, een goed huwelijk hebben gehad. Um, daar ben ik best wel heel erg trots op. Leven ze niet meer? Op. Nee, mijn moeder is uh, drie jaar geleden helaas overleden. Ja, op jonge leeftijd, op 60 jaar leeftijd. Ja, dat was heel jong. Ja, ja ze, had, uh, ze heeft elf jaar kanker gehad in, Zo. Haar, ja, in haar gezicht. En dat, dat is nooit weggegaan. En dan was het weer een jaar zonde. En dan weer een half jaar zonde. En dan kwam het weer terug. en Ja, dat was een hele vervelende ziekte. Waarvan we eigenlijk wel wisten, uiteindelijk... Nou, dat, dat gaat nooit meer weg. Um, en dat heeft ze toch elf jaar uit kunnen zingen. En uh, drie jaar geleden is hij overleden. Dat is inderdaad wel heel verdrietig, hè? Dat is wel heel triest, want je denkt natuurlijk... ik heb jonge ouders, dus ik kan er ook heel lang van Precies. genieten. Uh, nou, gelukkig, uh, mijn vader die is uh, goed gezond. Uh, die, die geniet al een paar jaar van zijn pensioen. En die gaat echt hartstikke goed. Ja. En die heeft weer een nieuwe vriendin. En dat vind ik ook echt helemaal top. Uh, uh, dus die man die, uh, die geniet van het leven. Die doet allerlei leuke dingen. Gaat veel op vakantie. En uh, nou, dat, ziet er allemaal, dat gaat allemaal uh, geweldig. Ga luisteren naar muziek. Again van Splendid. I that we don't know why. Big artisan. Big hey, hey, hey, hey! hey, hey, hey!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 Van Splendid. Tot half negen ben ik in gesprek met Hero Brinkman... de voorman van de nieuwe partij, het DPK, Democratisch Politiek Keerpunt. We hadden het net over uw ouders. Uw moeder is overleden, vertelde u. Ja. Uw vader leeft nog. Belt hij wel eens als, u, hij, als hij u heeft bezig gezien in de Kamer? Zeg Hero... <kwijnt> Nee, hij, belt, uh, hij heeft mij nog nooit gebeld. van uh, de, wat, wat, wat ben je nou aan het doen? Of wat heb je nou weer gedaan? Of... Nee, nee, nee. nee. nee. Ik, ben, ik, ik bel hem eerder. en Om, om toch te even, even te polsen. Van joh, maak je nou, maak je nou geen zorgen. Ja, maar zeg je, zegt u wel eens papa? Of zegt u papa eigenlijk? Ja, ik, ik praat Twente tegen mijn vader. En wat, wat, hoe gaat dat dan? Va. Va. Va, ja, Va. Va is vader. vader. Vader. Va, en dan? Wat, wat, zegt u dan wel eens iets van... Deek het goed? Of... Uh, nee, vond nee, u het nee? nee? Nee, mijn vader is uh, eerlijk gezegd niet zo heel erg politiek geïnteresseerd. Ik hou hem op de hoogte van de grote dingen die gebeuren, omdat hij natuurlijk wel als zijn zoon heel veel opnieuw ziet. Mm -hmm. um, maar nee, dat, dat soort dingen. Dat, uh, en als ik we, als we, als we, als we bij hem ben, als we elkaar zien, dan probeer ik hem wel dingen uit te leggen. Uh, en dat snapt, hij, dat snapt hij natuurlijk ook wel. Mm -hmm. Hij weet ook wel een klein beetje de inzijn oud van mij, uh, van de politiek wat dat betreft. Ja. Voordat u uh, bekend maakte dat u wegging bij de PVV, ja. uh, behalve uh, misschien uw vrouw, uh -huh. waren er nog meer mensen die dat wisten? Een handjevol mensen, ja. Uw vader? Nee. Wie dan? Een vriend. <kwijnt> uh, ja, een vriend. Uh, Wie is en... dat? <laughs> Nou, degene, ja, nou ja, degene die, die het wist, dat is een, dat, dat is een vriend uh, die ik ook vanuit de politiek ken. Dus ik ga hem nu niet noemen, want dan weet ook iedereen dat dat uh, een vriend van me is. En dat mag niet? Nou ja, ik, dat, als ik dat zou willen doen, dan zou ik dat eerst met hem bespreken of hij dat goed vindt. Want... Ja, is dat zo? Is het... Ja, want deze, de, de, deze vriend die, uh, uh, die uh, hoe moet ik dat zeggen, die is ook in de media bezig. Uh, weliswaar artistiek, moet ik erbij zeggen. Ja. Dus niet schrijvend en ook geen journalist. Maar uh, ook in de politiek, zei u? Ja, ja, die doet ook in de politiek het een en ander. Maar in handen. de Tweede mensen Kamer? Er... Nee, oh, nee, nee, nee, nee, okay. nee. Hij is betrokken bij mensen in de Tweede Kamer? Ja. En, uh, en uiteraard uh, mijn naaste medewerkers. Ik heb, uh... Maar u denkt dat hij dan een soort uh, objectiviteit verliest? Dat, is toch nou, heel, ik... dat vind ik heel heftig, dat u niet durft te zeggen op de radio... Uh. wie uw goede vriend is. Ik durf wel te zeggen wie mijn goede vrienden zijn... maar u vraagt mij welke van uw goede vrienden heeft u in vertrouwen ja, genomen... maar om dat dit te is te natuurlijk een echte goede vriend. Ja, uh, uh, en, en, en ik, zeg u, uh, ik zeg het niet, omdat ik dat, als ik dat zou willen doen... ik dat eerst met hem wil okay. bespreken, omdat hij natuurlijk ook zakelijke belangen heeft. Ja, ja dat, uh, zo, zo werkt dat natuurlijk. Ik kan niet zomaar beslissingen gaan nemen voor andere mensen... over, over de openbaarheid van het een en het ander. Ja. Nou ja, goed, fascinerend ook, of niet? Ja, nou Voor ja, u is het ik, gewoon... Uh... Nee, ik, ik probeer... Uh, kijk, wat je moet doen is, uh, denk ik... Uh, is om, uh, om ervoor te zorgen dat je, uh, dat je ook de belangen van mensen niet, uh, niet schaadt... Uh, doordat je zelf een bepaalde politieke beslissing hebt genomen... Mm -hmm. waar Mensen wel of niet achter staan. Maar dat doet er even niet toe. Ik vind dat men andere, andere personen daar zo min mogelijk uh, van moeten schaden. Ja, maar goed, hij heeft een soort geheim doordat hij met u bevriend is, eigenlijk. Zo klinkt het. Ja, nou ja, in dit geval zou je dat zo kunnen noemen. Ja. Nou, vervelend ook, toch? Als je met elkaar nee. in, de, in de kroeg zit, wijntjes of biertjes te drinken. Oh nee, maar dan, dat kan natuurlijk. Okay. Dat, dat, dan verwacht dat, dan, dan is Dat een... is geen probleem. Uh, maar in dit geval uh, een, een politiek statement en, en ja. weten dat, uh, dat, dat ik hem dat soort dingen vertel. Ja, nee, dat zou ik zo in twee, drie, niet doen. Kijkt u zelf naar optredens om, om te leren? Uh, ja, heel soms dan, dan uh, kijk ik dingen terug. Dan heb ik uh, commentaar gekregen uh, en dan, dan wil ik weten hoe zit dat, uh, klopt dat? Ja, wat moet u en... nog leren van uzelf? Ja... Niet te veel euh zeggen. <laughs> ja. Dat is soms moeilijk, maar soms ook niet. Het ligt er ook maar net aan hoe fris en fruitig je bent op dat moment. Ja. En, uh, en of je er goed in zit. Ja. En of je bevlogen bent en of je niet vermoeid bent. Dat ligt aan heel veel factoren. Maar je moet ook gewoon, ja, denk ik. Ik, ik moet in ieder geval voor zorgen dat, dat ik mensen. dat ik blijf lachen. Dat ik, uh, dat ik, dat ik vrolijk blijf. Dat ik positief blijf. Dat, ik, uh, dat om... hebben ze u geadviseerd? Ja. Dat, is, dat, zijn, dat, dat weet ik. Tenminste, dat zijn de adviezen die ik altijd hoor. Dat zijn mijn sterke punten. En dan komen de, de, de kiezers vanzelf? Nee, de kiezers komen ja. zeker niet vanzelf. Want het verhaal zal natuurlijk ook moeten deugen. Ja. Het gaat om de inhoud uiteindelijk. Ja. Maar het verhaal en het plaatje, uh, dat moet een eenheid zijn. En dat is heel erg belangrijk. Nou spraken wij onlangs Rita Verdonk. Ja. En de kans bestaat natuurlijk dat als u al in de Kamer komt... dat het met één zetel zal zijn. Dan nou. zit u... Nou oké, okay, ik snap dat u gaat zeggen... ja, maar dat worden er vijf. Maar goed. Stel, het, zijn, het is er eentje. Dan mm -hmm. zit u daar in uw eentje. Waarvan Rita Verdonk ooit in een interview zei... met mijn collega Ellis de Bruijn... dat raad ik niemand aan. Dat is verschrikkelijk. Ja. Nee, dat klopt. Dat is ook verschrikkelijk. Maar dat gaat ook uh, niet gebeuren. Ik, uh, ik ben ervan overtuigd... dat drie tot vijf zetels inderdaad de haalbaar moet zijn. Maar stel... Want dan snap ik. En dan is het gezellig en dan zitten er allemaal collega's. Maar stel dat het in uw eentje is. Ja. Gaat u dat dan redden? <coughs> Ik ga het zeker redden. Ik ben maar dan op... wordt het helemaal niet leuk. Nou, kijk, je zit dan weliswaar fysiek in de kamer in je eentje. Maar je hebt natuurlijk wel een hele staf achter je. Je bent uh, ook een fractie. Mm -hmm. uh, je hebt ook uh, je eigen beleidsmedewerkers. Uh, je eigen personeel, je eigen staf heb je ter beschikking. Daarnaast ga ik natuurlijk de nieuwe partijen, DPK, ga DPK, gewoon uitbouwen. Ja. Dus aan de andere kant heb je ook het hele avontuur van een nieuwe partij... Een nieuwe politieke partij die ook mee gaat doen aan de, aan de verkiezingen voor de gemeenteraden, voor de provincies, voor Europa, noem het maar op. Ja, maar goed, u zit dan alleen? Ja, in, in de dat... Kamer zit ik alleen. Ja, ik moet ik zegt... zeggen, dat, dat, dat zat ik de laatste jaren eigenlijk ook allemaal ja, al een beetje. Ja, ja. Dus wat dat betreft zal er niet zo heel veel veranderen. Nee. Um, welke uh, fout gaat u in elk geval niet maken? Welke fout ga ik in elk geval niet maken? U, u bedoelt, als ik in de kamer kom in mijn eentje? Nou, ik ga in ieder geval niet de fout maken dat ik het idee heb... dat ik alles moet kunnen gaan volgen. Want dat gaat namelijk niet. En ik zal me dan ook gaan richten op bepaalde onderdelen... bepaalde, uh, bepaalde portefeuilles. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk zelf al, en dat is, misschien, uh, dat is voor u misschien een scoop... ik heb zelf al besloten dat als dat gebeurt dan ga ik uh, toch kijken of ik me kan richten op één, twee... of misschien wel drie initiatiefwetgevingen... die haalbaar zijn uh, in, in de huidige stand van, uh, van, van de Tweede Kamer. En welke wordt het als eerste? We hebben nog één minuut. Uh, wat mij betreft de gekozen burgemeester. Daar gaat u zich voor inzetten? Ja, ik denk dat bij de volgende verkiezingen uh, daar een meerderheid voor is. En die gekozen burgemeester die moet er absoluut komen. Ja, D66, dan denk ik iets met de. Ja, deze maar die assistig. hebben er jarenlang niets aan gedaan. Nee, en u denkt, daar ga ik mee scoren, met die gekozen burgemeester. Daar kan ik zeker mee scoren, als dat lukt. 12 september ja. wordt een grote dag. Wat ontzettend spannend voor u. En wat een werk aan de winkel nog, hè? Ja, zeker. Heel veel werk. Heel ja. erg druk wordt het deze zomer. Niks ja. ergens op een, op een strand liggen, hè? Geen vakantie, nee. Nee. nee. Ik wens u ontzettend veel succes. En, en uh, nou, we, we wachten het af. Het wordt ongelooflijk spannend. Ja, Die zeker. is niet anders. Dank u wel. Ik, uh, ik sprak met Hero Brinkman. Tegenwoordig dus fractie... of nee, fractie, dat moeten we afwachten. Lijsttrekker van het DPK. En uh, 12 september weten we meer. Dit was hem, de uitzending voor vandaag. Straks uh, gaat de sportszomer uiteraard verder... met uh, Herman van der Zand en Robert Meder. Veel plezier daarmee en een fijne avond. Dag.